Ferdinand. En uh, daar begonnen we dan mee met Take Me Out. Welkom bij deze Alternative FM. Ja, ha, ha. Zonder de zeer onverprijzen Marcus van Dam... want die zit nog ergens uh, vast in Spanje... Maar ik heb wel zijn uh, bedje in ieder geval uh, eronder zitten. Dus dat is sowieso uh, geregeld. Zes minuten over acht. Welkom bij een nieuwe aflevering Alternative FM. Twee weken geleden hadden we dus nog een uitzending. Maar ja, toen kwam de vakantie er even tussendoor. En uh, vervolgens uh, gaan we dan toch uh, weer gewoon beginnen. Hè? Want het is uh, september en we beginnen dus gewoon opnieuw. Ik vind het wel trouwens uh, leuk. Ik, uh, ik, ik, ik, heb, ik heb volgens mij iemand ergens... Via de PC hangen ergens uh, in, het, uh, in de buurt van Nijmegen, denk ik. Dat kan zomaar gebeuren, denk ik. Maar wat ik wel leuk vind, is <laughs> dat diegene ergens nu uh, uh, zit op de bank en uh, veel uh, heeft gelaat aan de knoflook. Ik ben blij dat ik hier achter deze radio zit en dat ik dat niet hoef te ruiken. Dus dat scheelt sowieso alweer. Um, wat ik ook nog uh, heb, uh, in ieder geval, is zo direct iets. En, nou ja, uh, ik heb nog wel uh, zeker nog wel wat. Um, dat is... Ja, dat, dat ga ik zo even doen. Dat is, dat, dat is iets uh, wat uh, nog op het... Uh, uh, wat, wat ik zelf geschreven heb. Uh, dat, ga, dat ga ik zo direct uh, even doen. Mm, maar goed, dat is het uh, nu nog niet. We begonnen dus uh, met uh, Frans Ferdinand uit uh, 2009. Weet een beetje begin weer. is uh, zo, zo heel erg... Ben je ook weer. Maar ja, krijg je. Als je twee weken er een beetje tussenuit uh, geweest bent, dan moet je dus weer helemaal opnieuw beginnen. Maar... Daar staat tegenover dat we dus wel hele leuke dingetjes hebben. Uh, allerlei uh, dingen ook zeg maar uit de buurt. Hè? Dus, dus bands uit de, de buurt, maar ook uh, bands die nog uh, niet bekend zijn. En ook hier en daar een verdwangelde singer-songwriter die er nog even voorbij uh, komt. Volgende week uh, dan hebben we een echte studiogast. En zij heet Elena May. Zij uh, komt uit Uithoorn en ze gaat dan hier in ieder geval... Uh, ...iets uh, laten horen wat zij zelf leuk vindt... ...en natuurlijk ook het werk wat uh, zij heeft uh, gemaakt. Dan ga ik misschien zo dadelijk ook nog wat uh, doen. Misschien in de tweede uur. Uh, wie hier twee keer voorbij komt... Ja, ze, ...als je suus de Groot heet... ...dan uh, heb je vanavond een beetje mazzel, denk ik. Uh, ik zie al op het eerste uur zie ik iets van John Doe's Revenge staan... ...maar ik denk verderop hebben we ook nog iets uh, van haar in petto. Misschien dat het al in dit uur gebeurt... Uh, ...maar dan onder de naam Sue the Night... Dus wat dat er gaat, is ze heeft trouwens een uh, fabuleus, leuke woordspeling, uh, optreden gedaan tijdens het Havenfestival samen met uh, Fabiana Dammers. Dat, uh, dat, dat is ook wel heel erg uh, grappig om uh, te melden. En uh, ja, het, het schijnt ook heel goed op te ontvangen uh, zijn geweest, uh, wat ze daar hebben neergezet met z'n tweeën. Plus, uh, denk ik bent. Ik ben er niet bij geweest, want toen zat ik nog ergens uh, vast op een eiland. Uh, maar het is, uh, in, was in ieder geval uh, zo te horen de moeite waard. Zowel uh, van de kant van Fabiana Dammers, heb ik dat begrepen, als van uh, Suus de Groot. Dus dat uh, kan ik dan in ieder geval nog wel uh, er even bij uh, melden. Um, over muziek uh, gesproken, dit is dan nog wel even weer bekend. Hier gaan we verder met Zizi Tap en Legs. Dat was CCTAP dus met Lex. Er zat trouwens een hele interessante clip bij in de jaren tachtig, toen dit nummer uitgebracht werd. Wat altijd zo grappig was, was dat de heren met de baarden, en vreemd genoeg heette de drummer Frank Beert, en die had dan geen baard. Dat was dan ook wel heel erg grappig. Maar zij hadden steenvast in die clip altijd een een of andere bijzondere auto. En daar gaven die heren dan zomaar een sleutel aan een, een of andere tankbeamte of noem maar wat op. En die kon dan in die auto, en er zaten daar een paar mooie dames in. En zo ging de clip dan eigenlijk van start. En dat is niet bij alleen de Lex gebeurd, maar ook bij Sharp Dressed Men. En. Ik geloof ook de, de eerste echte bekende hit die ze in de jaren tachtig hadden. Ik ben even de titel van uh, kwijt. Ja, ik word ook maar een daghouder. Dus dat, dat, dat heb ik allemaal niet zo eentje twee, drie paraat staan. Maar uh, dat was min of meer uh, een, een gimmick wat de heren uh, min of meer gebruikten in hun uh, clips... Nou, uh, ik ben een tijdje terug uh, toch een beetje uh, overvallen door uh, Amor en Amor strikes me, maar dan wordt de liefde niet beantwoord. Dat is heel vervelend en uh, vooral als je dan op een gegeven moment op het hoogtepunt uh, bent in een, uh, een soort van emotionele e-mailwisseling, heb ik een hele domme uitspraak gedaan. En die ga ik gewoon zeggen, want ja, ach, het interesseert me eigenlijk ook helemaal geen reet. Want als je op een gegeven moment uh, toch verliefd bent, doe je dus dit soort domme dingen. Wat had ik dan nou gezegd? Van als je dan er toch niet uitkomt, dan moet je maar even met mijn moeder praten. Ja, dat heb ik gewoon gezegd. Ja, en ach, ik bedoel, ik doe er niet moeilijk over. Uh, ik heb het gewoon gezegd en ik, uh, neem, verantwoordelijk, uh, ik neem verantwoording voor mijn daden en uh, ja, ik bedoel. Uh, Iedereen verzint wel wat. Ik heb een uh, wijze moeder, ze is uh, boven de 70, heeft uh, veel meegemaakt. En uh, als je dan op een gegeven moment uh, zo bezig bent, ja dan vergeet je dat uh, gewoon. Ja, en dan heb je er uh, iets uh, bij gehad waarvan je dan denkt, stroom, stomme klootzak. Had je dat nou niet eerder kunnen bedenken? Ja, ik heb het toch gedaan. Het uh, is gewoon zo, uh, slipper van de tong. Ja, en uh, degene die, uh, die, uh, die, die het betrof, ja gelijk eraf verkoud op Facebook. Uh, het is over. Het is gewoon helemaal over. Ja, en wat je dan uh, meemaakt is, uh, nou, ja, een beetje wat de afgelopen twee maanden heeft uh, gespeeld. Zo simpel ligt het. Maar goed, ik uh, ga er niet altijd dramatisch over doen. Wel heb ik er iets uh, over geschreven. En als je dus uh, een vriend van mij bent op uh, Facebook, dan kun je op uh, de notities en anders kun je gewoon even naar mijn eigen website gaan. Want ik heb een eigen website, jaapkoper.nl. Ja, dat is wel leuk. Er staan een aantal interessante dingen op. Maar ik heb er toch, toch weer een gedicht uit weten te krijgen, vrienden. Het is, het is niet geloven, maar het is, het is me echt gelukt. Wat ik heel erg bijzonder vond is deze. Die heb ik een paar dagen geleden heb ik die erop gezet. Dan gaan we hem maar even, even voordragen. En dat is als volgt. Eerlijkheid. Door eerlijk te zijn voel ik nog steeds de pijn. Voel mij niet begrepen, eerder uitgeknepen. Een bekentenis betekent nu een gemis. Rechtop blijf ik staan, ik zal niet gaan. Ik ken geen haat, ik ken geen kwaad. Van julezie wil ik niets weten, het loze kreten. Veel heb ik gegeven, nu sta ik te beven. Ik besta voor jou niet meer, er komt geen volgende keer. Toch is mijn vriendschap onvoorwaardelijk. Omdat ik kan vergeven, ook niet voor heel even. Nou, dat is hem dus. En daar hoort dan een hele mooie song bij. En dat is deze song van Fabiana Dammers. Met Blinded. promise to wait for me and you light up your cigarette while I'm watching I still want to know so many things I still want to tell you. to the center. Vind ik het lekker hoor om hun uh, nummer van Anouk uh, te draaien. Het nummer dat heet The dark. Zo uh, laat is het toch ook weer niet. Hoewel ik denk dat we over een half uurtje toch uh, het uh, feit gaan vieren dat hier het licht uit uh, wordt gedaan in zand. Voor tenminste uh, het zonlicht. Over de zomer gesproken, nou het was uh, gewoon uh, uien, bak uien, het was huilen. En uh, als je inderdaad voor boven die bak uien, dan heb je al met tranen, met tuiten die uit de wolken zijn gekomen deze zomer. Wat een aardigheid was het uh, eigenlijk, maar goed, uh, ik heb ook geleerd uh, dat je één week Ameland... ...over het weer hebben. Daar hebben zoveel mensen het al over. Hè? Dus, dus dan gaan we het er gewoon over mensen hebben. En over uh, hoe staan we gewoon in het leven. Dat, dat heb ik gedaan met een uh, goede vriend van mij. Een filoloog. <laughs> uh, op, uh, op dat mooie eiland. Ik, uh, ik heb het uh, gewoon... ben uh, drie dagen geweest. Het is, dat, is echt, dat is echt gebeurd. Gewoon echt gebeurd. Ik uh, kom uh, daar aan in Balm. Het is een heel klein uh, dorpje. Ja, het is een vlek op de kaart. Zeg maar. en zeker een vlek op het eiland paar uh, huizen staan er. Ik denk een uh, stuk of honderd. Uh, uh, zoveel. Nog niet eens. En uh, ja. Naast het vermaarde Hotel Nobel. Drijft deze finoloog. Want hij zit zo af en toe in uh, de slijtrei. Maar op die maandag. Hoefde hij niet te werken. Dus dat was vorige week maandag. Eén uh, uur kom je aan. En om half vier ging je weg. En dan heb je het over allerlei dingen gehad. Dat gebeurde niet alleen maandag. Dat gebeurde ook nog eens een keer op donderdag. En toen zat de man echt in de winkel. En als je dan meemaakt hoe snel een winkel helemaal leeg is, dan schrik je gewoon. En dan gebeurt dat ook nog eens een keer op zaterdag. En dan is het ook niet ja, één uurtje. Nee, het is ook vervolgens de halve middag gewoon in beslag nemen. En waar heb je het dan over? Je hebt het dan gewoon over: ja, over stemming. En over gewoon over. De mens op zich en hoe de mens uh, zich voortbeweegt in deze maatschappij. En ik hou niet van hokjesgeest. Ik heb, ik heb er gewoon een broertje dood aan. En uh, ja, ook het labelen al van mensen. En ja, ook het, het, het idee alleen al over uh, gewoon uh, het consumeren. Het gewoon ongebreidelde consumeren. En aan broodjes, aan patat en aan gebak en aan suikerbrood. Het was geen gebrek in uh, de plaatsen Nes en Holm. Ja, dan denk je, wat doen die mensen eigenlijk de hele dag? Is het alleen maar doelloos op een fietsje zitten en winkel in en winkel uitrennen. En vervolgens, ja, eh, gewoon maar eh, ergens wat kopen, kopen, kopen. En eh, dan gewoon het eiland weer afstappen. Eh, het, het gebeurt gewoon. En eh, wat levert het je eigenlijk op? Ja, het is maar een korte termijn bevrediging. En daar gingen de gesprekken dus over. Het, het, het moet vanuit de geest komen. Dus dat was eh, zo'n beetje in het kort eh, wat ik met, met deze man heb eh, besproken. Ja, en dan eh, word je gewoon als het ware weer met je Beide poten gewoon als het ware weer op de grond gezet. En ik ben blij toe dat dat ook voor een deel al gebeurt. Voor een flink deel zelfs al gebeurd is. Alleen het laatste restantje dat moet nog even gedaan worden. Maar daar kom ik dan later nog een keer op terug. Wat wel erg prettig is is dat we een beetje de boel gaan voortzetten. Met waarmee we, waar we gestopt waren. Met de Dark van Anouk. Nou zijn er ook drie Haarlemse heren. Tenminste ze komen uit de bollenstreek hoor. Pieter, Bart en Jozef. Jongens, je heet hun Ravolva en uh, ze hebben toch uh, een aardig album, debuutalbum afgeleverd. Vorig jaar, oktober, uh, ging die... Uh ja, werd hij ten doop gehouden in het patronaat. Dat was er uh, voor een deel bij. En uh, ik heb gelijk ook meteen uh, het cd'tje van Sean uh, weten te arresteren. Jongens zijn hier ook geweest. Ik uh, zit er al eigenlijk rijkhalsend naar uit te kijken of ze nog een keer, uh, hier nog een keer terugkomen. Dan kunnen we, uh, kan ik samen met Marcus weer een hoop pret beleven wat dat er wat dat gaat. Uh, wij hebben hier toen een, uh, een fantastische avond uh, met Ravolver gehad. Het laatste nummer wat uh, van Light of the Night afkomstig is, is dit Derf Night. Eh. Uh, wel lekker zo dreigend allemaal. Maar het is ook een, gewoon een perfect nummer om eventjes lekker gewoon onderuit gezakt of anders speakers even gewoon keihard aan te zetten. En dit gebeurde dus in juli 2009. Toen uh, hadden wij uh, het genoegen mogen smaken om John Doe's Revenge in uh, de studio te krijgen. Ja, en uh, toen moesten er wel wat uh, dingen gebeuren om uh, de hele band uh, kwijt uh, te raken. Maar het is uiteindelijk uh, gelukt. Uh, je hoorde het uh, onmiskenbare stemgeluid van Suus de Groot. Uh, toen nog actief voor de John Doe's Revenge. Maar ja, uh, de band heeft uh, niet echt een lang leven gehad eerlijk gezegd. Ik geloof dat ze al uh, aan het eind van 2009, begin 2010, al ter ziele zijn. En nu uh, doet Suus de Groot uh, met so the Night uh, een uh, gooi naar een aantal dingen. En onder andere dus als... Uh goede singer-songwriter in de Grote Prijs van Nederland. Ik weet niet of ze de halve finale heeft overleefd, maar dat zou wel heel erg een uricum zijn. Binnen drie jaar een, een tweede singer-songwriter uit Heimuiden, want die andere die, die heeft dat in 2008 al voor elkaar gekregen. Dan heb ik het over Fabiana Dammers, die het dus, zoals gezegd, in 2008 al verkwam. of verkwam? Gewoon gewonnen. Dus, ik bedoel, dat zou heel wat mooier wezen als in de Eimond in één keer twee van dit soort mensen rondlopen. Verdient de streek ook wel, eerlijk gezegd. Um, daarvoor hoorde je trouwens Ravol van met Dead of Night. Uh, zoals gezegd, zij hebben ook uh, meegedaan in die uh, voorrondes van de Rob Wordt zelfs in de finale gestaan. Uh, helaas uh, niet gered. Overigens, uh, voor, voor de mensen die willen weten of de Rob Akdaw wordt. Uh, de inschrijving Stilmain is uh, volgens mij geopend. Je kan. Uh, dat het nog doen Ik neem aan dat het uh, deze maand uh, nog duurt En anders geloof ik nog uh, tot, tot ergens in oktober Moet je maar even nakijken bij Of het patronaat en anders bij Rob Akda wordt Je vindt het voorzelf wel En dan uh, kun je zien uh, tot hoe lang uh, Je kan meedingen uh, zeg maar, Als band of als uh, Gewoon solomuzikant uh, Kijken of je dan uh, met je demo uh, er doorheen komt En dat je dan in ieder geval een gooi kan doen Naar de, ja, naar de trofee uh, de, de trofee van uh, de Rob Akda wordt en de prijs is dan dat je onder andere op het hoofdpodium mag staan tijdens bevrijdingspop. Dus dat is wel heel erg fijn. En straks uh, gaan we het in ieder geval hebben over die uh, Rob Akta Award. Want uh, er komen een aantal bands langs, die in de finale hebben gestaan. De vijf die in de finale hebben gestaan. Het leek me wel weer is even leuk om dat weer onder de aandacht te brengen. Maar we moeten natuurlijk ook uh, onze vrienden van uh, Alternative FM, want we hebben ook een eigen pagina op Facebook. We uh, moeten we een beetje vriend houden. En uh, Gunther Irmer is er een van. Hij is de frontman van We Cook With Fire. Hier zijn ze. Met een eigen opname in juni van 2010. Met Hello, Hello. Looking at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 was hem helemaal fan de flame van uh, uh, against all odds en uh, daarvoor hoorden we uh, Week with fire met hello hello uh, leuk is uh, over Van de Flame uh, Dat heeft uh, Mark Groosloot uh, geschreven, dat vertelde hij hier in juli Toen ze uh, hier uh, met uh, drie man Jan, uh, Mark en Bert, die waren hier toen En toen vertelden ze over dit uh, liedje Ik vind sterk, het sterkste nummer wat ze gemaakt hebben Tot dusver. Uh, ze hebben er maar een paar gemaakt uh, Dit uh, Gaat dan over van hoe je je avond Dan uh, door uh, gaat uh, brengen Nou Daar heb ik dus uh, al helemaal aan het begin Van, uh, van dit uh, gedeelte van het programma Al over gezegd, van ja het het heeft alleen maar met consumeren te maken. En dit uh, is gewoon... Nou, je, er is nog meer. Je kan boeken lezen, noem maar op. Uh, je hoeft je niet uh, voor te laten schotelen wat uh, bijvoorbeeld de commerciële omroepen uh, laten zien. De wereld is meer dan dat. Dat uh, is zo'n beetje eigenlijk het uh, verhaal wat uh, achter Van de Flame huist. Uh, juist, ik zei al, uh, het wordt een beetje een blog met allerlei uh, vrienden van de, de Rob Agda Award... ...die erin uh, hebben gezeten bij de laatste finale. Uh, dit is Pilot Paco en Wear My Coat. Paco met oh, het nummer Where My Coat. Uh, het is vijf uh, minuten voor negen Ik denk dat we er nog eentje draaien Volgende week is zij uh, hier te gast bij ons En dat is uh, Niemand minder dan Hélène May Zij uh, gaat uh, iets uh, vertellen over haar uh, muziek uh, Dat doet ze natuurlijk ook Met uh, een aantal uh, Nummers wat zij heeft, uh, zelf heeft meegenomen Uit haar eigen verzameling Want dat is natuurlijk wel, uh, wel zo leuk Als dat uh, gebeurt en uh, ja, wat, wat heel erg fijn is, is dat, uh, dat ze ook nog een EP heeft uh, achtergelaten. En een uh, van die nummers, die ga je nu even beluisteren tot aan het nieuws van, uh, van 9 uur. En dat nummer dat heet Like a Lily Among Thorns. Dat is uh, het nummer wat je nu gaat horen. is your smell, your fragrance. Like perfume poured out as if you last pour.